van zal 42 en daar van het vierde zangwerk Denk aan u, o God in Klagen, uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doet Hermon wagen, Ik roep van klein gebergte aan. Tuf dat volk en afgrond loeit, dat gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Wij noemen het de dan 42 en daar van het vierde zangwerk en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 En doe warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geworden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, Uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbadag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbad des Heren, Uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon.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 Of dat uw dagen verlengd worden in het land, omdat u de Heere uw God geeft. Jij zult niet doodslaan, jij zult niet ergbreken, jij zult niet stelen. Jij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Jij zult niet begeren uw huis, jij zult niet begeren uw vrouw, Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaat, nog zijn ogen, nog zijn, zijn neezes, nog iets dat is naasten is. Vervolgens vragen wij ze gewijde aandacht voor dat gedezen uit het een woord. Het welke opgetekend kunt vinden in Marcus 4. Dat te beginnen bij vers 21. Wij noemen Marcus 4 te beginnen bij vers 21. En hij zei tot hen, komt ook de kaars. Of dat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden. Is het niet of dat zij op de kandelaar gezet worden. Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden en daar is niets geschikt om verborgen te zijn maar omdat het met openbaar zou komen zo iemand oren heeft om te horen die hoort en hij zeiden tot hen ziet wat gij hoort met wat maat gij meet zal u gemeten worden en u die hoort zal meer toegelegd worden want zo wie heeft dien zal gegeven worden en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook wat hij heeft. En hij zeide, al zo is het koninkrijk God, alsof een mens het zaad in de aarde wierp, en voortlief en opstond, nacht en dag, en het zaad uitsprooit en, en lang weg, dat hij het zelfs niet wist zoekt. Want de aarde brengt vanzelf terug voor, eerst het kruis, daarna de aard, en daarna het koren in de aard. En als de rug zich voordoet, verstond zendt hij zijn sikkel daarin, omdat de oost daar is. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk God vergelijken? Of met wat vergelijken is, zullen wij het vergelijken? Namelijk bij een monsterzaad, het welk. Wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden. Hij maakt grote takken, al zo, dat de vogels des hemels onder zijn schaduwen kunnen nestelen. En door vele gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het ho horen konden. En zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op die dag, als er avond geworden was, zei hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten de namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheemken met hem. En er werd een grote storm van wind. En de varen sloegen over in het schip, al zo dat het nu vol werd. En hij was in het, achterse, in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester bekommert het u niet dat wij vergaan en hij opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stil. En hij zeide tot hen, wat zijt gij zo vriesachtig? Hoe hebt jij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot de kant, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn tot zoveel. Om ze hulp te eh?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 den vader en van Jezus Christus, den Heer, door den heiligen Geest. Amen. Wij verzoeken u te zingen, Psalm 72, de versen 6, 7 en 10. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, zal het heitend om zijn lot getuigen dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hun noten, in hun ellend en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloten zal hij ten redder zijn. Er volgens vers 6, 7 en 10, Psalm 72. Niet. Dus de schuld dat ze niet verstonden, moet men niet in die gelijkenis zoeken, nog in Christus die hem voorstelde, maar bij de mens die verduisterd is van het verstand. Daarom bespraken Gods liefde zaak. Ze hebben het wel gehoord, maar niet. Maar dan lees ik van de discipelen in het hoofdstuk u voorgelezen. Zonder gelijkenis sprak hij tot hun niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Wat hebben wij nou nodig? Dat God het ons bijzonder verklaart. Er is niet één leraar op de wereld die je dat geeft. Maar die moet toch ook de Schrift. Verklaard. Ja, die kan ze uitwendig verklaren. Bij geestelijk, zover als dat God hem daar geleerd heeft. Maar hij kan de toepassing in zaak van mens niet geven. Kijk, daarop doelte schreef hij. Verklaarde het zijn discipelen niet uitwendig voor de verstand alleen. Maar dat ze er licht over kregen in de hart. De bijzondere. Zaligmakende openbaring werd die En wat nou voor die discipelen nodig was, dat is nou voor ons niet minder nodig. Al zouden we de Bijbel uit ons hoofd kunnen, zover is het bij mij nog niet hoor, maar al zou dat het zijn, en al zouden we al de verklaringen ook nog verstaan, dan hebben we nog niks om zalig te worden. Ik acht dat niet gering als een mens goed thuis is in de Bijbel. Maar het is niet genoeg. We hebben nodig dat de Heer Jezus door zijn geest en woord het is in het bijzonder gaat verklaar Wat de geestelijke zaken betreft en hoe die hier in je ziel toegepast en uitgewerkt wordt. Daar ging het over. En dat geldt op de ambtelijke bediening van de discipelen. Wat een voortreffelijk ambt, ambt der apostel. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet veel tegenstand hadden. Dat is wel openbaar gekomen. En wat hadden ze dan nodig? Die bijzondere openbaringen des geestes. Om de tegenstand tegen te staan. En het woord van God zuiver en rein te bewaren. En de volken voor te staan. Wat toen was, dat is nu nog hoor. Moet niet denken dat alle mensen het met die zuivere schriften eens zijn. Er zijn er zat, die gaan met hun eigen inzichten op stap. En, de, en zo is het. En je ontneemt het me niet, arme tombers. Wat het maar eens een keer kwijt. Want als een mens is kwijt is. Ik durf je te verzekeren. Dan laat God zich niet onbezacht. Dan krijg je absoluut onderwijs van behoogd. Zij op een momentelijke wijze. Dat kan als je op je bed ligt doen. En dat God je zo de een of de andere schriftuurplaats bij je brengt. En hem verklaart. Ja, zij onder het lezen van Gods woord, onder het horen. En dat de Heer een top lettert. En zo is het dan niet anders. Nou heeft God het me gelicht. Dat noemt de apostel Johannes. God de Heilige Geest zal u in de waarheid leven. Je zult de waarheid verstaan. De waarheid zal u vrijmaken. Zo moesten ook de apostelen het leren. Elke weg waarin de middelaar ze bracht. Die was vreemd voor de achterwoord En als ze er door waren. Dan verstonden ze het ook nog niet altijd. Wat hadden ze dan eerst nodig? Dat hij zijn discipelen in bijzonder zwaarde. Kijk die bijzondere verlichtende kennis van boven. Die hadden zei. Die hebben ook mij nodig. Zal het goed gaan. En dat is een doorgaande zaak. Kinderen op school gaan. Kinderen, dan begin je met de eerste klas, hè. Eerst naar de kleuterschool, dan de eerste klas. En als je dan eindelijk alle de klassen verlopen hebt. Ik weet geen eens hoeveel er zijn tegenwoordig. Want ze gaan bijna school totdat ze getrouwd zijn. Dus ik weet niet precies meer. Vroeger waren ze zes. Maar als ze al die klassen verlopen hebben, dan zijn ze heel wat wijzer. Maar dan zijn ze eraf. Maar ik denk dat ik nooit van school laat Want in de school, die wanneer Jezus erop houdt, is er nog geen eentje die erachter komt te er, zeggen, ik ben verleerd. Dan weet ik het. Want dan kom je erachter als je denkt dat je het weet. Dan zegt hij, het is een wijze en verstandige geopend verborgen en de kinderen openbaar. Dus als je weer niet gebracht wordt op dat plaatsje, dat je een kind verhoogt wordt, dan krijg je een verdere openbare. Kinderen... Die moeten leren. En grote mensen moeten ook leren. En Gods knechten moeten ook leren. En weet je wat de beste lering is? Hij verklaarde met zijn discipelen het bijzonder. Ach, dat we nou vandaag het zo bevoorrecht werden. Dat God ons die bijzondere openbaring door zijn geest en door zijn woord in onze ziel mag geven. Dan nu, daarvoor vraag ik u aandacht. Wanneer de middelaar met zijn discipelen in het scheepje gegaan was terwijl we bevinden, beschreven in Marcus 4, vers 38 tot en met 41. Marcus 4, vers 38 tot en met 41. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. Ze wekten hem op en zeiden tot hem, Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Hij opgewekt zijnde, strapte de wind en zeiden tot, de zee zwijgt, bleef stil. En de wind ging liggen. Er werd groot stil. En hij zeide tot hen. Wat zei gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En ze vreesden met grote vrezen. En zeiden tot elkaar. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoord van Tot zover. Die daar de mikkelaar. Met zijn discipelen in het schip. Daarover gaat het hier. We wilden het ten eerste nu bepalen bij een slapende middelaar. Ten tweede bij een bestraffende middelaar. En ten derde bij een bewonderde middelaar. De middelaar slaapt in het schip zo ik. Hij was achter schip, in het achterschip. Slapende open water. En dan lees ik daarvoor in vers 37. En daar werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip. alsof het vol werd. Van water natuurlijk. En. Een slapende was. Dat zat er bij geschreven. De meeste tijd staat het al dat de medelaar wakker is en dat de mensen slapen. Maar hier staat het nou eens, slapen de medelaar en wakker is hun volk. Wat was toch de oorzaak dat de discipelen zo wakker waren. Want u kon wel horen dat ze wakker waren. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan, die waren goed wakker. Denk als een mens denkt dat hij vergaat, dat hij dan wel wakker wordt. Als je dat denkt in de kerk ook gemeente, dan slaap je geen minuut. En als je dat s'nacht denkt, doe je geen oog dicht. Maar dan stormt het hier en binnen, want nog gaat het misschien eens op de zee. En nu zeg ik niet dat het bestaat en wakker is. Maar als God in je ziel vooral zalig maken, werd, dan doe je dit oog dicht. Dat kan zijn overtuigend. Dat kan ook zijn als je ziel met God verenigd wordt. Slaap je ook niet? De eerste, als God je overtuigt of ontdekt, dan slaap je soms niet van de vrees en van de bekommeren. En als de Heer je ziel ermee verenigt, dan slaap je soms niet van de blijdschap. Dicht er maar aan wat God Maar de discipelen, die konden niet slapen vanwege de grote vrees die in de had. Maar ze hadden toch de Heer Jezus in het schip. Ik denk dat duizenden mensen zouden zeggen, als ik ging varen en de Heer Jezus was me. dan had ik nergens gelaat, want dan kon de storm en net zo hard als wilde. En al wilde het schip half vol water, geen nood, zeggen ze, Jezus is aan boord. Nou, hier was hij aan boord. En hij sliep. En de discipelen, die schreeuwden een tijd van vrede. Ja, de mensen zeggen tegenwoordig, dat zou ik niet doen. Ik denk dat de meesten veel groter geloof hebben als die apostelen. Want de Heer Jezus zegt van zijn discipelen, hoe hebben ze geen geloof? Dat is toch waar Echte volgelingen, van discipelen betekent leerlingen. Echte leerlingen van de Heer Jezus. Geen geloof en. Ze schreeuwden van wezen. Nee, dat is toch rafel voor de meeste mensen. Dat zouden ze niet doen. De Heer Jezus nog lichamelijk bij je in het geef En aan de oef. Maar er was toch het oorzaak dat ze benauwd waren. En wat was het? Hij sliep. Wat een echt mens is de Heer Jezus toch? Hij slaat. Wil je een bewijs hebben van zijn echte menselijke natuur? Hij slaapt. God slaapt nooit. Ik heb nog nooit gelezen dat God sliep. Want daar kon de wereld geen moment bestaan. Daar was de kerk onmiddellijk naar de verdoemenheid. En je staat van de middelers, hij sliep. Maar al God sliep je niet hoor. Maar zijn menselijke natuur sliep. Oh, wat komt het openbaar? Dat hij een prachtig mens is. Had hij de golven dan niet gezien? Had hij de storm dan niet waargenomen? Dat denk ik wel. Hij zal hem nog wel waargenomen hebben zelf toen hij sliep. Want ik heb net gezegd, hij is een waar mens en daarom staat en hij maar is weer achter God en God maakt altijd over de kerk. En waarom schreeuwen de discipelen dan van vrede? Omdat slaapt. En verder kon ze niet bekijken. Hoe heb zij geen geloof? Wat ontbrak nou in de geloofsoefening? Behalve nu, dat waren dat alle elf geloven. En er was er nog niet eentje die op dat moment geloven kon. Ik maak dus onderscheid tussen de gelovigen en geloven. Dat is de daad. Wat was de oorzaak? Stormde op de zee. De golven die sloegen erover. Alsof dat het schip bedekt werd van de golven. Dus ze dachten, wij gaan onder water. En met een duimboot, dan kan dat tijdelijk wel eens zijn dat je onder water gaat, maar dat wordt nog niet na. Maar die hadden ze niet Waarom maar van die open zeilschepen, die zo groeischeeps. En als die vol water gaan, dan duurt het wel niet lang of je zinkt naar de bodem. Wij hebben misschien oceaanstomer in ons hoofd, maar die hadden ze niet hoor, het waren visserschepen. En dan een slapende middelaar, dat was erg gek. Nee. Dat je scheepje vol water gaat. En het stormt een beetje. En wanneer Jezus staat maar aan het roer, Dan geloof ik niet dat je ze gauw bang. Maar dat zinken zelfs nog met je natuurlijke ogen. Hey, dan ben je ze bang. Maar daar zit het nog net. De ellende zat bij dat apostel. En waarom? Ze werden op de proef gestaan. Ze waren levende mensen. En eigenlijk kent geen beproeving. Maar levert mensen wel, je moet beproefd worden. Geestelijk levende mensen worden altijd beproefd. Dat is geen geloof, als de Heer het versterkt wil of hij beproeft het. Vandaag zo en morgen weer anders, je kunt het niet bekijken. Dat is toch wel wat anders dan ze zeggen, je moet vasthouden. houden. Die weten nog van geen stormen in de villa die dat in vast kunnen houden. Die zo goed bekeerd zijn, dat ze nooit twijfelen, Die hebben nog nooit geweten wat een slapende middeler is. En wat stormen zijn die over je ziel komen. En wat water is dat over de boot gaat. Goed varen als je op de wal zit. Dan, dan moet je zo maar, dan moet je zo. En dan op de kaart kijken hoe die vaart. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Dan zullen er wel veel goed kunnen varen. Tenminste het spreekwoord zegt de beste stuurlijst staan aan de wal. Maar varen met een slapende metelaar. En er is die torenhoge hoge heeft en als je dan tussen twee van die grote zit, dan zie je van de kust ook niks meer. En als dan het licht van de vuurtoren er ook niet meer lopen gaat en het licht van boven in je hart ook weg is, dan kan ik goed begrijpen ze vrede met grote vrees. Kon het hoofdje in hun gedachten niet boven water houden? En de Heer Jezus sliep. Hij deed net alsof hij zich er niks van stond. Van de houding neemt hij wel eens meer aan. Vroeg, vroeger is een kind van God aan mij wat het meest benauwd voor mijn die was. Dus dat ga ik in twee woorden wel zeggen. Als er geen moeilijkheden kom, dat is nog niet zo benauwd. Maar als de Heer dan niet zegt, dat is een dubbele benauwd. Want als je wat zegt, ben je weer uit. Althans, dan krijg je een aanwijzing dat ik eruit komt. Maar als je niks zegt, een zwijgend God en dan in de storm. Ja, dat werkt, dat werd beproefd bij dat volk. En dan komen ze precies op vandaag. Nou wist de Heer Jezus wel hoe dat afliep, want die kende ze wel. De Heer hoeft ze niet te beproeven om te weten wat in hun hart is, dat hij het niet weet. Maar hij beproeft ze om te laten zien wat er in haar hart zit. En wat zat erin? Geen geloof. Want je zegt, hoe heb je geen geloof? Wel, de wortelgenade die bleef er wel. Het wezen des geloof, dat bleef er wel. Ach, al de heiligen heb ik nooit in de Bijbel gelezen. Maar ja, de oefening, die zat er niet in, toen het zo scherp op de proef gekomen was. En ik denk dat de meeste van Gods kinderen dan wel een kleingelovige waren, Als het dus flink op de proef gesteld wordt. En dat is toch nodig om het te sterken. En een geloof beproeving die je van tevoren, naar nou bekijk ik het, dat is geen beproeving hoor. Hier krijg je de beproeving slapende metelaar. Grote storm, een machtige hoge volk. En houdt dan je scheepje maar eens boven water. Wat kan het in de ziel van God volk stormen als de Heer zijn aangezicht bent en geen woord zegt dat hij zich houdt als dood. Zal hem dichter zo zeggen, zwijg niet, en houd u niet zo dood. Dat God zijn aangezicht verbest en geen woord zegt. Ook niet tot je hart zegt. Dat is benauwd. Dan zien we op de hoge woeste, wilde golven, de baren. Dan zeggen ze al uw golven en al uw baren die zijn over mij ingegaan In de gedachten zijn ze drie keer verdronken. Ik denk dat elk kind van God dikwijls wel eens verdrinkt. Dat hij niet opgewassen is tegen de hoge golven die in de ziel van En we lezen ervan. Er werd grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip alsof dat het nu vol werd. Wat zullen ze gehoofd hebben om het leeg te krijgen? Maar als het water er vlugger in komt, het het eruit gegooid. Dan valt niet mee. Wij zouden vroeger gezegd hebben: maar dat geef je, gaan naar de kous. Dan bedoelden we dat het zinken is. Dat is toch wel duidelijk voor iedereen. En ik denk dat de apostel dat ook vast geloofd had. Dan hebben ze tegenwoordig toch wel een beetje sterker geloofd. Want die zegt: met de Heer Jezus kun je gerust zinken hoor. Geef niks, en ga je onder water. is dat hij vliegt. Hij is toch niet op. En als hij slaat zijn aangezicht verbergt, wie kan hem dan aanschouwen, zowel voor een man alleen als voor een volk? Schot zijn aangezicht voor een volk verberg, heb ik het bedankt. Schot zijn aangezicht voor de meest geoefende in de genade verberg. dan is de oefening der geloofs kwijt. Ik zie dat hebben we vast bij dat volk. Ze werden op de proef gesteld. En hoe kwamen ze eruit? Heel armjes. Hoe heb jij geen geloof? Ze konden later niet zeggen. En we hadden toch zo'n geloof op de wacht Dat kon ze niet zeggen. Die grote beleidnis. Die werd zo eraf gesneden. Dat was nou de bedoeling bij de heer Jezus. Om het geloof in het hart te sterken. En de geloofsbeleidnis een klein beetje in te krippen. Dat is de bedoeling. Daar zijn de beproevingen voor nodig. Mensen die veel beproefd zijn geworden, die hebben niet zo'n grote geloof beleid. Meer, maar ze hebben meer vastigheid in haar hart. En daar kun je ze zo aan op luisteren hoor. Mensen met grote beleid is een openbaar, maar alleen maar als ze geen beproefd zijn. Nou zijn de mensen al een beetje handig in onze dagen. Die komen voor de dagen en zeggen, ja ik geloof eigenlijk niks hoor. Maar, oh wee, als je er eens begint te ondervragen, dan hebben ze een geloof dat helemaal de deur niet uit kan zijn groot is. En anderen hebben een geloof dat ze een huis mee binnen durven te komen, zo groot is. Maar als de siepelen eens op de proef gesteld worden, dan zegt, ze, hoe heb je geen geloof? Dan komen we de kaal uit aan armen. En dat moet de mens nou leren. Ze alleen maar geloof heeft, als de Heer het waard. In de oefening. Daarom stelde de medelaar die vraag. En hij was achterin het schip slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op. Dat was nou net de bedoeling van de medelaar. En waardoor hebben ze hem opgewekt? Dat staat er ook bij. En zij tot op hem, ik denk dat ze het wel goed hard gezegd zullen hebben, geroepen zullen hebben. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Zeg, als je denkt dat je vergaat, dan fluistert je niet meer. Hè? Je denkt in je ziel, dat wordt vergaan, dat wordt voor eeuwig onkom. dan fluistert je niet meer. Hoor. Dan roep je haak. dat is liep op het water in Matthijs 14. En hij riep. Heren behoud mij. Dat kwam dat in de nood kwam. En hier de apostelen worden ook in de nood gebracht. En die openbaren zich. In de opwekking van de middelaar. De openbarende nood. En wie had die nood nou gewerkt? Dat doet de Heer Jezus. Daarom. Hij hield zich niet slapen, maar hij was werkelijk slapen, zie? Maar als God waakt hij er wel over. En als mens liep hij werkelijk. Dat was niet schijn. Je moet het dus goed onderscheiden tussen de Godheid en de mensheid. In één persoon. En wat was de bedoeling? Dat we hebben ze van achter het beste bestaan om het geloof op de proef te stellen, Om het sterker te doen worden. En om ze van allen acht te brengen. Ook van elkaar. En dus dan denk je nog. We zijn met z'n twaalf. En op dat scheepje. Dat de heer Jezus wat slapen. We krijgen het met twaalf man ook wel aan de kant. Ja, vraag het maar eens aan de jongens. Zou zij hoeft geen eens met twaalf man te zijn. Op zo'n klein scheepje. Dan kun je er met vier of vijf. Ook gemakkelijk aan de kant krijgen. En vooral is er nog een motor bij ja, dat kan, maar de wind was hem tegen en er was een storm opgestaan en het water dat kwam al in de boot en probeerde hem dan maar eens aan de kant te krijgen en dan slapen ze de En toen deden ze toch het enige juiste. En wat was dat? Ze hebben hem opgewekt. Ze hebben geroepen, meester, we u het niet bij vergaan. Dat is nou net het enige juiste. Om boven water te blijven. Dat je bewust bent dat je vergaat. En dat de Heer Jezus nodig is om je eruit te halen. Praten tegen Heer Jezus. denkt er soms, het wordt moeilijk. Dan helpt niet hoor. Ze hebben hem opgewekt. En geroepen bekommert u er niet wij vergaat. Kijk dat nou zware roep. En dan lees ik, hij opgewekt zijnde, strafte de wind, en zijde tot de zee, wij, wij stelt, dat onze tweede hoofdgedachte een straffende jezen, of een straffende middelaar. De discipelen werden niet bestraft. Er werd alleen maar gezegd, hoe heb geregeld geen geloof? Maar bestraft werd dus niet omdat ze geroepen hadden." Maar de Heer Jezus stond op en bestraafde de wind. En hij zegt, zwijg, wees stil, En er stond geen wind meer. O, één woord dat de middelen spreekt, en de wind leeft en de horen bedaren. Hoe woedend dat de elementen ook kunnen zijn. De mensen dat het mochten wij allemaal... Dan zouden we niet zo'n grote mond hebben tegen God. Zou we zouden niet zo bang zijn voor de mensen. En we zouden niet zo bang zijn voor de tegenstanders. Maar als je geloven maar zo God voor ons is, wat zal er dan tegen ons zijn? Dan hebben we daar niet zo veel van. Maar denk ook dat je tegenstanders, als die dat zagen, dat God met één woord alles bedaagt, dan zouden ze vast en zeker niet zo hard schreeuwen. Maar dat komt dat de mens niet gelooft dat God de zee en de wind erin heeft, gelooft er niet van. Hij weet dat wel, hij gelooft er niks van. Vandaar dat ze schreven vanwege de vrezen in de hart. Ze dus dachten dat gaat niet goed, wij gaan onder, we verdrinken en dan voor de rechterstoel en dat te we weinig genade en God ontmoeten en te veel schuld en vandaar de vrees Toen stond hij op. Ze hebben hem opgelegd en die staat op en bestraft de wind. Eén woordje en de storm bedaakt. En één woordje in de ziel van de mensen is zo bedacht. Ik heb in Gods woord wel eens gelezen van mensen met boze geest. En hij wierp ze uit door het woord God. En ze zaten rustig aan zijn voeten. En wel bij de verstand en goed gebleven. En voordien waren ze wilde dieren. Die tussen de geberg van leven. Dat gemeente bij durfden te komen. En de Heer Jezus het de duivel eruit. En ze zaten rustig. Op welke macht gaat er van die middelaar uit. Van die enige middelaar. God en de mens. Je hoeft maar één woordje te spreken. Om een ziel aan hem te onderwerpen. En wat kan het in de ziel van Gods volk ook verdorven. Dat je je ziel nog geen jaar tot bedaren kunt krijgen. Wat zegt je? hele leven kan je niet tot bedaren krijgen. Dat is geen mensenwaard. Al de vijandschap in het hart van de mensen die tegen God tot Al de opstand tegen de goddelijke waarheid. Meneer, één woord zalig maken tot je ziel spreekt en leven. En als je dat nou niet doet, dan geven mensen het nooit op. Die kan die mij opgeven dat nou onze diepe ellende staat voor God. Verloren mensen die het voor God niet meer verlieten kan. Daar zit het vast. O mensen, je het soms op de wereld al. Dat de hel uit het hart van de mensen geopend Dat in de vorst der duisteren in de stoelen zal Dat erg is En één woordje van de meneer Jezus en de leg. Het zalig maken het is, hij verklaarde het, zijn simpel in het bijzonder. Als het zalig maken het is, ben je dood van terwijl Het die wel gekend, die als wilde beesten tegen wat volk hier God greep ze in de ziel en ze waren net maken te makkelijk te lang. Dat kun je zien, dat is geen woordje dat in je hoofd komt, minst, maar dat is een woord dat God door de heilige is. In haak brengt. dat mooi maakt En ik heb ze ook wel gezien van Gods volk. In de strijd. Dat ze tegen hun tekeer gingen. Als wel de beest. Mm. En dat ze van binnen in het hart van Gods volk. Ook als een wel beest tierden. Zodat ze geen rust meer in de ziel halen. En God kwam over en ze zaten er rustig bij te kijken. Oh, achterheren. Een zielonderwerp. Wat zijn ze dan? Dan rusten ze in God. Dat is een ware rust des geloof in God door de middelaar. Daar is je ziel alleen maar uit. En anders, dan is het in je ziel nog rumoeriger als op de zee met de golf. En het water dat in de boot komt. Je kunt soms misschien een vaarttochtje doen in de vakantie. Dat je zegt, Wat heb ik toch genoten? Niet waar? Hoe zachtjes gelijk ons bootje daar op het spiegelend meer. Dan genieten men. Dat kan ik goed begrijpen. Dat is mooi. En dan vond je er nog een beetje bij. Dan gaat dat mooi. Maar af begint te stormen. En de boot begint te zinken. En je gelooft er Jezus is er niet. Meester bekommert het u niet. Dat wij vergaan. Dat is misschien meer wat we gaan. En zo snel nou geeft u precies hetzelfde. De Heer Jezus zich omtrekt. En zijn geest inhoudt. En als slaapt hij dan niet. Maar hij houdt zich slapende. Hij verbergt zijn aangezicht. Zijn dood benauwd. Maar god volgt toch niet. Want als je genade hebt. Dan heb je toch niet meer benauwd. Niet. Dan weet je er niks van wie dat denkt. De dichter zegt. Ik werd benauwd van alle zijden de heer moedig aan. Hij verhoorde mij in het pleit En deed me in de ruimte gaan. Dat is nou in elk oefening. Daar gaat altijd. Een toesluiting in het hart vanaf. Dat doen wij. En daarna. Komt de nood in het hart. Dat doet God. En daarna helpt u hem eruit. Maar dat gaat niet zonder gebed. En zonder oefening. Dat geloof. Bekommert het u niet. Dat wij vergaan. Alsof ze zeggen. ze zeggen. Trek hier nou helemaal niks meer van ons aan. Wat kan dat ook zijn in de ziel van Gods kinderen en knechten. Alsof God niet hoort. Dat de vijanden van buiten. En dat de strijd van binnen alles maar mag doen. Dat is toch niet waar. Hè? Maar de Heer geeft niet dadelijk antwoord. Abraham heeft wel antwoord soms gekregen. Maar hij moest 25 jaar wachten op de vervulling. Maar het kwam. God geeft soms geen antwoord ook. En dat de zaak van Java staat aan God. liet komen wat hij begeerde. Maar niet wat hij zei. Liet komen wat hij begeerde. Dat is allemaal verschil. We moeten het dus niet met de duimstok meten. Maar met God's woord meten. Dat is de maat. Daarin staat, dan is het recht, aan Wat naar het woord van God niet is, zal geen dagraad hebben. De discipelen waren zeer verontrust, want we lezen ervan, wat zij het zo vreesachtig, hoe heb je ge geen geloof. Het geloof niet beoefend wordt, dan komt de vrede in de hart. Vrede om te verdrinken, vrede om te sterven, vrede dat het mis is in de haak. Dat ze geen apostel moesten worden. Dat ze geen leven kenden. Ze vreesden nog dat ze Judas waren. Of wie is het heren die hun verhaal zou? Ben ik het heren? Dus ze zeiden dat niet dat ik zie, Maar ben ik het. Ze waren er nog niet te goed voor in de eigen ogen. Om een Judas te zijn. Dus ze hadden toch wel een beetje zelfstandig. En hier staat. de het u niet? Dan wilden ze toch de heer Jezus aan de komer hebben. Want ze zaten zelf in komer en zorg. En dan wil een mens vaak een ander hebben zoals dat hij zelf is. En dat gaat nou net niet. Gelukkig was de heer Jezus niet zo'n discipel. Want dan had hij ook gevreesd om te verdrinken. Dan had een zaak geweest die hij niet bekijken kon. Daar zou hij veel steun aan hebben. Als je een goede... Iemand had die goed varen, maar die was net zo benauwd als een leerling. Dat gaat dan gaan je niet Als de leerling zegt, komen, doet u niet nou vergaan. Hè? En de stuurman zegt ook, ja, ik weet het ook niet meer. Ik geloof het ook hebt. Dan was het hopeloos. Maar de Heer Jezus zegt dat niet. Staat op en ik lees ervan. En opgewekt zijn de bestrakte de wind. En zeide tot de zee, zwijg, zweeg stil mens kan ook wel eens zeggen, ik hoop dat hij stil wordt. Maar dat doet de wind niet voor de mens. Maar de Heer Jezus staat op en de macht wordt blij, want de wind ging weg. Hij doet de storm bedaren. En wat hij nou uitwendig op de zee doet, dat doet de inwendig in het hart van de volk en wordt het recht. Eén woordje, dit gebeurt. Hij is een koning die rijdt door de vlakke velden. Wins naam is Heer der Heer. Oh, je komt er wel uit hoor. Mensen zeggen wel, is je er al uit? Als een mens in moeite en zorgen gezeten heeft, is je er al uit? Hij of zij. En dan vragen ze meestal niet naar God's geoefende volksvragen Vragen we, hoe is je eruit gekomen? Aan welke kant? Want als je in de sloot valt en je komt er aan de verkeerde kant uit, dan moet je er weer doorheen om op de rechter over te komen. Als je geen brug hebt. Daarom kun je zo zien dat het is niet eens aan welke kant dat je eruit komt. En een mens die roept maar dat hij eruit wil. Dat ze begrijpen, dat is die mens. Wordt. Maar hij heeft wel genaam nodig om te kijken aan welke zijde dat eruit is. Al in bijna zonder God uit. Dat is erg. Een zaak opgelost wordt zonder dat je de oefening en de hoofdkennis erbij krijgt. Dan zal God er ook niet in verheerlijk van. En dat nu was juist de bedoeling van de heer dat had hij op het oog met zijn discipelen in de storm te beproeven en het water in het scheepje te laten komen. Wel, wat bij de mensen een eigen liefde is, dat is bij de Heer Jezus dat verheerlijking God. Dat had hij op het oog. Je kon nooit anders op het oog hebben. Hij zegt in Johannes 17, Vader, ik heb u verheerlijk op de aarde. Dus Christus heeft nooit anders op het oog gehad als de verheerlijking van God. En dat had hij hier ook op het oog. En daarom moesten de discipelen vernederd worden dat ze eruit kwamen zonder geloof. En wat leefde, dat was de vrucht ervan. En daar werd grote stil. Werd stil in de het werd stil in de harten van de post. Want voordien vreesde ze, met grote vrees en zeiden tot elkaar. Toen was de vrede bedaard. Wie is toch deze dat ook de winden en de zee hem verhoorzaam zijn? Hier heb je onze derde hoofdgedachte. Een bewonderde middelaar. Mensen die kunnen elkaar soms bewonderen. Ze bewonderen soms het werk van de mens. Maar de apostelen. Hadden ze recht bekeken. Hoedanig een is toch deze. He? Dus die bewonderden de middelaars. En dan noemden ze het werk. Dat ook de winden en de zee hem gehoord zijn. Hadden dus een oog voor het werk. Maar bleven niet bij het werk van de middelaar staan. Want ze zeiden, hoedanig een is toch deze. Dat is nou de echte bewondering. Dat is het geloofwonder. Dat was nou de vrucht van de bediening van Christus. Hoedanig is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ze stonden stom verwonderd, dat alles op zijn macht wordt aan hem onderworpen. En zo is nou in de ziel van God voor zien, Als de Heere de storm in de binnenste doet bedaren, dan geeft hij er ook wel eens licht over, wie of dat gedaan is. Dat dat geen beredeneerd geloof was. Waardoor ze weer stilte gekregen hebben. Niet van een versje of een tekst dat in de hoofd kwam. Maar dat dat nou zijn werk was. Waardoor hun ziel weer in de vorige stilte gekomen. In de oefening des geloofs. En dan komt dat in de vruchten openbaar. Welke vruchten dan? Dat de middelaar is dus dat God bewonderd wordt. Wat zal dat voor die apostelen bewonder geweest zijn? Wij wees stil en terstond ging de wind weg. En als je dat tot in de ziel spreekt, dan is de vrees weg, de beroeringen die zijn weg, en dan hebben ze in de haak ook stilte, zodat ze in verwondering uitroepen, hoe danig een is toch deze, en dan komt zijn werk, dat ook de winden en de zee gaan gehoord zijn. En kan om stormen hoor bij Gods God. Die kunnen geen geloof vasthouden als dorp. Schotten beproefd? Dat gaat op verschillende wijzen, die geloofsbeproeving. Abraham kreeg een geloofsbeproeving, werd 25 jaar uitgesteld in dat Isaac geboren. Was. De moeder in Sarah verstorven Abraham Abraham. Dat Het ging door de dood heen, door de mogelijke. Isaac moest 20 jaar wachten. En toen kreeg hij het antwoord dat ze gebed verwoord. Jacob had kostelijke beloften, hij was ermee omhangen. En hij ging, moest twintig jaar vluchten voor het aangezicht, een zo met doodsvrezen in zijn hart, en bij Laban de nacht door de vorst verteerd en overdag door de heer te verteerd worden. Dan kom je beloften wel op te proeven dat ze hem vervuld worden. En heeft God ze niet vervuld? Heeft ze kostelijk vervuld? Met mijn staf ben ik over deze Jordaan gegaan. nu ben ik tot twee heren geworden Dat had God gedaan, Laban niet. Gij hebt de loon tien maal veranderd, zegt hij tot Laban. Maar God heeft het vee aan uw vader om terug en heeft het aan ons gegeven, zegt Jacob tot zijn vrouw. je Zij zien, dat God gedaan. Zijn waarmaker van zijn woemen. En iedere keer dat Laban meende: nou heb ik hem. Want hij was al achter Jacob aan, een stap. Maar God heeft me geen nacht bestraft. Net de laatste nacht aan dat dag, Laban, nou heb ik Jacob. En God kwam tussen en die er weer af. O, vrienden. Je kunt net zo goed naar God grijpen. Dan grijp je mis. Als dat je naar het volk van God grijpt. Want je grijpt absoluut mis. Weet je waarom? Zo God voor ons is. Wat zal dan tegen ons zijn? En zo God nou tegen ons is. Wat is dan nog voor je? Dan heb je niks voor. Hij houdt tegen. O, daarom. Hoe danig een is toch deze. Dat ook de winden en de zee. Haar gehoorzaam zijn. Ze moesten zo bedalen. En zo is het nog hoor. In de harten van God's kinderen. Die kunnen alleen maar vrede met God hebben. Als de in de stormen doet bedalen. En dat is het eruit zijn. Niet door de eigen werk is die storm van liggen. Dat gaat niet. Niet door de gebed. En toch de niet uit. Heren bekommert het u niet. Dat wij vergaan. Ze zagen duidelijk het gevaar dat omkomen werd. Voor even rondkomt. Ze dachten niet alleen voor drinken. He, maar ze hebben ook vast en zeker gedacht: Dan gaat onze ziel er ook aan. Want de middeler zegt niks. Eén zit dikwijls onlosmakelijk aan het andere verbond. Bij Gods volk. Als je in het ongeloof terecht komt. Dan kun je niks meer geloven. Meestal geloven je dan niks meer. Zo is het ook gegaan met de apostelen. En daar staat de middeler op opgewekt. Zijn de door hun geroep. Er was genoeg, er was alleen het middel. En hij staat op en de storm bedaard. En de discipelen zijn in het wonder voor Gods aangezicht terechtgekomen. Wij wilden nu eerst daarvan zingen. Psalm 56, het vers. Psalm 56, vers 3. God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. Daar reed zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit, eeuw in regeren. Zijn hoogbewaakte tijd nog. Hij zal dat vallen vernederen. Hij keert een trots ontwerpen op. De derde van 66. wel gedacht hebben. Gelukkige En Met een nat pak kwamen ze eraf. Geef je vol water, dan heb je meestal wel natte kleren. Maar, ze waren niet gedronken. Want de heer Jezus was erin. Maar die apostelen konden het altijd van tevoren maar niet bekijken het water over de rand. Zo profiteren. Hè? Maar ik denk als God je meer gaat leren, dat je minder gaat profiteren. Dan gaat het hartje meer open en het mondje meer dicht. En anders zegt ledenboer, dat staat de bovendeur open, maar de onderdeur die zit vast. Dat wil zeggen dat de mond veel open is en het hartje is gesloten. Dat bedoelt hij dan niet. Dus. Heel eenvoudig. Maar bij de apostelen ging het mondje dicht. Toen ze het gevaar zagen, toen dachten ze niet aan de stad, dat wordt omkomt, dat wordt verdrinkt. En ze hebben hem opgewekt. Je ziet dus uit de daden hoe ze dachten. En gehoord hoort het wel aan de uitroep. Toen ging het mondje open, maar niet om God te lopen maar van de benauwdheid. Bekommert het u niet dat wij vergaan? De twijfelde het niet meer af. En zo gaat het nou, als God de mens weer in de diepte brengt. Salom 130 staat uit diepten van een land, die bek tot u, met mond en hart die huilend zijn. Het is iedere keer zo. Mens heeft geen baat over zijn eigen geest, hoor. Kun je begrijpen. Die zijn eigen geest beheerst, die sterker, zegt Salomo, dan die stad erin. Dat zou toch wel ineens mensen kunnen. Een stad innemen alleen. Zelfs Simpson kon dat alleen nog niet. Het is dus hoe alle mensen geest beheerd. Dat gaat niet. Hè? Maar als God op straat, dan liggen ze zo stil. Hoedanig heen is toch deze. Dat ook de winden en de zee hem behoorten zijn. Wat zullen die mensen verwonderd gestaan hebben bij die mensen? Je had daar liggen slaven, deed net alsof hij zich van dat volk niet aantrok, alsof ze me verdrinken moesten. En daar staat hij op en zegt, zwijgen, met één woordje en alles was gedaan. Van buiten in de en van binnen in de hart. Kun je begrijpen? Nee, ik kan het niet begrijpen. Een wonder heb ik nog nooit begrepen. Praatjes over het wonder, daar kan ik wat begrijpen. Dat zijn beleidende wonders. Maar als je het inleeft, dan begrijp je niet van. Wat kennen wij er van jongeren inhouden? Hebben wij God ooit bewonderd Dat we eerst in de nood voor God zijn gebracht. En we weten geen raad meer. En dat hij ons eruit haalt. Want dan hebben we er nog licht over om te zien wie het gedaan hebben. Anders dan denk je misschien al, ja... Ik heb gelezen en daardoor ben ik eruit gekomen. En mij niet goed vastgezeten. Ik geloof wel eens dat God het lezen van zijn woord of van een oude schrijver gebruikt doet. Tenminste, bij mij had je dat vaak al gedaan. Dus dat middel schakelijk niet uit. Ik dreig niet op een onmiddellijke oplossing. Dat doet God soms ook wel eens zonder middelen. midden middeling in je slaap wakker worden, je bent eruit. Maar, meestal werkt die middelig. Dus het blijft voor elk mens geboden onderzoek te vissen. Zijn het die van mij getuigd. Maar de Heer doet ook wel eens zo onverwacht. Zwijg, wees stijl. Daar werd grote stilte. In de zee en in het hart van de pot. En voor die vrezen is met grote vrezen. Zullen ze weer En daar zijn nou mensen met genade. Wat moeten wij dan doen, als we geen genade hebben? En vreten wij nooit? Dan is het wel een bedbewijs dat je goed zorgloos bent. Als een sterk gewapende, je hoofd bewaart, is al wat je hebt in vrede. En dat is niet best. Daar staat wij, de verzekerden op de berg van Samaria en de gerustelijke ziel. Daar staan wij bij. Als een mens kan verzekerd zijn, van alle kanten ook in zijn binnenste en daar God er een weef voor staat. Dat is de goede Maar de rechte verzekering is deze. Hoedanig enig toch deze, dat ook de winden en de zee hebben we gehoord om zijn, hadden we geloof. Zijn woord hadden beluisterd en toen zagen ze uitvaardig. In de zee en ze werden het gewaar in de ziel. Hoe kan je daar zeker van zijn, zeggen de mensen dan. Uit God een heilige geestje ervan verzekerd hoef je daar je buurman niet meer te vragen. Waar God je van verzekert, mensen, dan ga je niet aan je buurman, vragen, wat was dat? Ik zeg niet dat ik je dat dadelijk als je licht over hebt, dat zeg ik niet. Maar dan blijf ook de bekommering. Bekommert het u niet dat wij vergaan, dat vreest. Maar als de Heer een licht schijnt over het woord wat hij tot je ziel vraagt, dan is je ziel alleen maar gerust. Welke kostelijke zaken liggen in het eenvoudige werk. Eh, eenvoudig woord. Hij opgewekt zijn de de wind. zeiden zijde tot de zee. Zwijg, wees stil. En de wind ging weg. En daar werd grote stilte. Staat met name grote. We moeten het opmerken wil de heer zeggen. Als ik stilte dan is het grote stilte. Dat kan in de kerk ook wel eens zijn. Als God krachtdadig overkomt onder de preek, of in je hart, bij het luisteren, monetair stel, en niks met te betalen. En we hadden het overkomen. Daar gaan preken waar de God kwam kracht zo krachtdadig met de vrucht van het leven, dat ik geen woord van zagen. Ik ook maar een poos te kijken. Dat zijn je beste tijd naar het niets Zodra als je weer gaat praten, is God het gewoon zijn beste willen over. Zeg maar moment, Dan ben je uitgevraagd. Oh, het zou het groot zijn. Als een mens. Toch is werkelijk voor God uitgevraagd. En. Dat de mond gesloten oh. was. En het hart was geopend. Heeren bekommert het u niet. Dat wij vergaan. Ze hadden grote bekommering En nu wilden ze hebben dat de Heer Jezus ook bekommeren is over hun had. En het toont het nog op. Zwijg, stil stilzijd. Och, zij had een hart vol eigen En de Heer Jezus had een hart vol liefde zijn mocht. Dat is er niet voor over. En waarom liet dit dan zo ver komen? Hè? Waarom begon het schip dan bijna te zinken, van op water wat er in Oh, wij verstaan de bedoeling God vaak niet. Daar zit het. Waarom zo'n landen op de wereld? Waarom de verdrukkingen waar God volk door moeten gaan. Vanachter, dan zien ze het wel eens. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Eerst dwaalden het dwaalden en nu onderhoudt het hun woord. Staan ze erachter een licht erover zijn. Dan merken ze het op en dan ze het goed. En de zaken waar je nou het felste tegen gevochten hebt. daar zul je vanachter het meeste God aan bewonderen. Want dat is het duidelijkste voor je ziel. Dat niet voor jezelf. Is. God wil het wel doen in de harten van zijn volk, Maar hij wil niet hebben dat ze er de eer van krijgen. Daar zorgt hij zelf voor. Ik zal mijn eer geen ander geven. Nog maar lof zijn gesneden beelden. Geef je mens? Maar geen predikant. Al geen ouderling. Al geen mens op de wereld is je nog zo goed. Want God kan zich niet verloven. En de mens kan het ook niet heeft die genade voor nodig om zichzelf te verlopen. Wat kennen wij er is van mensen? De stormen, die kunnen ook in het hart van natuurlijk natuurlijke mens zijn. De inrichting zitten er vol van, van mensen die geen raad weten met zichzelf. In deze zenuwslopende tijd. om moeten kijken, als je eens in een ziekenhuis komt, waar je daar allemaal hoort, komen ze in een inrichting, waar ze in de verstand gekrenkt of geraakt zijn. Zij wat erg. En wie is er nou maar in staat? Ik zeg niet dat die medische niet doen wat ze kunnen doen. En dat de een meer bekwamen dit dan de ander. Maar als God het niet zegt dan helpt het niet. En wat een ontzettende ellende die je daar komt. En toch als de heer dat beharen omdat ze met één woord van de zullen tot bedaren. Ik heb ze van Gods volk ook wel eens ontmoet. die je goed bij de hoofd vragen. Op het laatst van de leven, was in mijn vorige gemeente, was een oud vrouwtje van beide taarten. Oh, als ze was totaal van de dit is het soms niet meer wat ze deed. Het laatst van de leven. En toch, had de genade heeft gepijfd in haar wat was er niemand die eraan twijfelde. Wonderlijk is dat, dat die genade nooit in de waar is. Een mens met genade kan in de waar zijn. Ik heb er in Ritterkerk ook wel gehad, het ze dat ze in de waar aan van de verkalking. En, aap over de genadevrouw, was er niet in de waard. Ze nog een oude man gekend, een oude vriend van me. Ja, God is de vader, leer ik Hij is meer dan honderd jaar geworden. En er was verhalen huidige slaap in de wegen die God hem geleerd had. Het dus laatste werd ik kind. Die sprak hem aan alsof ik domen in mijn land was. Ik denk, ja, nou kan je zien, daar kan je niet meer. Maar hij begon over zijn ziel maar toen was niet in de waarheid. Nee, ik ben niet dood, zegt hij. Ik weet dat God mijn vader is. Dat begon niet uit. Dat is niet in de waarheid, Dat hoor ik dat. De verstand is in de waarheid van de verkalking. Maar de genade is niet in de waarheid en God is ook niet in de waarheid. En hij was eruit. Dat gaat nooit in de waarheid. Want dan zou de apostel Paulus gelogen hebben. Hij. Die in u een goed werk begonnen heeft. Zal dat eindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Daar kun je altijd maar niet geloven. Als je het gelooft, heeft heb je het troost ervan. Maar de waarheid gaat door. Of je hem gelooft of niet. Ook bij God volgen. hem. Oh, dat kan afloopt. Ik heb Van Halenbroek ook nog eens gelezen. Dan zat met poppetjes te spelen. In een inrichting. En als ze bij hem kwam dan zei Vaders Vader, ze wil dat. Dat is mijn vaders wil. Vaders wil. Als je kind geworden bent. Dat met God vereenigd worden. Dat is mijn vaders wil. Dat grote genade. Is er nou een diepere ellende scherpsel. Als een mens zonder genade zijn verstand ook nog wij. Dat noemen we dubbele ellende. Maar o, oh, die kinderen God. Dat staat hier van de discipelen. Zijn discipel verklaarde hij alles in het bijzonder. Dat zijn de meest meedbevoerder. Bijzondere mensen op het niet te maken. Dan ik kan het niet meer Ik zie wel eens mensen met bijzondere gaven. En bijzondere mensen hou ik je niet op na. Maar weet je wat wel eens ontmoet? Met bijzondere gaven, een bijzondere wetenschap. En bijzondere genade. Kijk en dat hebben we nou te onderscheiden. Mensen met bijzondere genade zijn er. En mensen die een bijzondere hoeveelheid ervan gekregen hebben, hebben ook wel eens ontmoet. En als ze er dan nog niet bovenop zitten, dat is nog een grotere genade. Oh, de apostelen hadden veel genade van God gekregen. En wat hebben ze er ook bij de aanvang moeten leren, dat ze dwaas en blind waren en gedurende zat te redeneerden. Maar kijk eens bij Peter Dr. Pink vandaag. Wat een grote genade dat hij in de ziel gekregen had, zou maar niet laag op worden. Ik zei het liever dat hij jaloers op moet worden. God even het zo wel gemaakt. Peter is moest er tussenuit. En de middelaar erin. In zijn hart. Daarom zegt de apostel, de apostel hiertoe. Arbeid ik overbloedig. Op dat Christus de gestalte in uw krijgt. Zie. De apostelen zijn weer boven water gekomen. En ze hebben de later van kunnen getuigen. Hij sprak. En de wind ging liggen. En wij hebben de middelaar bewonderd. Eerst liep hij. Toen sprak hij. En toen hebben wij hem bewonderd. Kennen we er ook wat van, jongeren en ouderen. Dus is bij God volging niet altijd eender De Heer Jezus houdt zich ook niet altijd eender. Daar slaapt hij in zijn houding. En dan staat hij op. En dan spreekt hij. En dan wordt hij bewonderd. Zie je wat? Je wordt van alle kanten verschillend bekeken. Wat altijd eender is, dat water In Moddersloot is dat het enige. Het steen. Dat is eender. Maar in de zee, dat krijg je echt en bloed. En dan krijgen we weer Dat is beter. Als deel van O oh, Bij Gods volk is het ook niet altijd een roep. Dus het af en bloed. Het is op en neer. Net zo dik als neer is als het opgaat. En omgekeerd. De tijden die kunnen verschillen. Het een is langer dan de het andere, Maar het gaat op en neer. En dat blijft zo. En als hij opstaat. Daar werd grote hetzelfde. Dan u dat de heren. nog eens over onze zielen ontfermen mocht. En al de beroeringen buiten in de wereld. Een jaar of waar dan ook, dat de Heer nog zegt: zwijg, wees stil. Dat mocht de Heer nog eens werken. Dan zal het vast en zeker jaar worden. Hoe dan is toch deze, dat ook de winden en de zee hem gehoord zijn. Amen. Ah. Gesegend middelaar God en de mens. Die niet van hebt van de mens om te worden gediend tot iets beroepen. Maar naar uw eeuwig welwaardig, u zelf verheerlijk. Door al uw deugden wordt aangespoord, dat al uw woord en trouw verheven was. Dat u nog gedenken aan dat verbond dat niet lang komt. Doe uw vriendelijk aangezicht in Christus nog over ons lichten. Heilig uw woord nog aan onze ziel. Maak in uw woord onze gangen treden vast. En kon het zijn nog in de zin onze gedachten bewaard blijven Als het prikkelende nagel van de meester der verzamelingen ingeslagen. Amen. Zingen wij nog Psalm 46, de tweede vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruis. de ontroerde wateren hevig ruis. De golven mogen door haar woon, berggevaar te dageren doen. De stad, het heiligdom, de woning, waar God, en allerhoogste koning, wordt in haar muren het alle tijd door de beekjes der rivier verkleid. Ze tweede van zes en wordt bekend gemaakt dat zich ontrokken hebben van de gemeente Hendrik Deunus van de Hatert en zijn echtgenote Annie Batenburg. Dat met attestatie is ingekomen van de gereformeerde gemeente Nederland Nederlandse opheusden Gerritje Davida Jacomina Johanna Jager. En bij welzijn, morgenavond huisbezoek zal plaats hebben bij M. J. Timmer en G. Timmer, Meidwoornstraat. A. Hoekman, Bort, de Ocht. de dinsdagavond bij J. Van Beem, Ochtend en A. J. Klop, de Ochtend. D.V. de zondag, maandelijks, collecte zal worden gehouden. Ga dat nou had. gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen de zeer de genade van de heer Jezus Christus de liefde God en de gemeenschap des heilige geestes zij met u allen Amen ...overwinning en dat is deze vrijdag een goede vrijdag, de Heer zal de zonden van het ganse op ene dag wegnemen. O, daar is de schuld, begraven, daar is vervuld. De schuld die volks hebben uit hun boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonden aan. Gevindt in gunst en niet in lust. dit is de psalm van Golgotha. En met eer Piet gesproken, daar toch hebben de engelen begeerig ingezien. Eenmaal stonden ze boven het verzoendeksel En Peter zegt, in welke de engelen begeerig waren in te zien. O, hier, geliefde, o, oh, wat wonder van genade. Het offer is gebracht. Het bloed is ingebracht in de bierschaarvat. De Heer zegt tot zijn kerk, is bij mij niet. Wie zou me als een doorn en dichter in oorlog stellen? Nee, de vader die heeft niets, niets meer tegen op dat volk. En verkomt toch dat ik u. De God zal beter geven voor al uw zonden. O, oh, hier wordt verkondigd, Sira Frassel. We bedenken het. Als de Heer Jezus zijn ambtelijke loopbaan op aarde aanvangt, dan begint dat in de synagoge te Capernaum. Dat is het eerst waar we van hem lezen als middelaar. Als zodanig tenminste, dat hij zich tot het volk richt. En dan heeft hij het boek ontvangen van de dienaar. En dan leest hij niet Jezaja 53, maar hij leest Jezaja 61. De geest des Heeren Heeren is op mij, omdat de here mij gezalfd heeft. Waartoe? Om te vertroosten, de gebrokenen van hart, de behouden, de verslagenen, gans neergebogen, sieraad te geven voor vreugde, olie voor treurigheid, het gebaarde los, voor het benauwde geest. Wel, die Joden die zeggen, ten slotte, als de Heer zegt, hé, hey, er is dit schrift in die hoor vervuld, Oh, dan geven ze getuigenis aan kanten van die aangename woorden. Ja, en dat zou nog geschieden. Waarom? Oh, want ze denken er zeer nationalist, nationalistisch over. Zeker. Dat waar lang naar gezien hebben dat er een geboren zou worden die hem zou verlossen, uitwendig van het juk der Romeinen. Maar dan gaat de Heer verklaren dat hij niet gekomen is voor een aardsch En dat de wapenen niet zijn vleeselijk, maar geestelijk en krachtig in de Heer. En dat er maar één weg is om zalig te worden. Niet omdat ik een Jood ben. Nee, nee, want er haalt de heer twee gevallen aan. Er waren vele melaten in Israël. En de veden er is genezen. Dan een avond en zie je Waar een aardig er valt genade eeuwig vrij. En er waren vele weduwe in Israël in de dagen van Elise de profeet. Ik bedoel Elia. En tot is de profeet gezonden dat tot de weduwe, de Sarhebda Sidonis. Dat was een heidenen. o oh, ziek. En als ze dat horen, dan worden ze leiden op Christus. En ze willen de zinig uitwerpen. Hier vinden we nu wat er leeft in het hart van een mens. Hij wil een Jezus naar zijn eigen indenken en zijn eigen belevenissen. Hij wil een Jezus alleen zoals hij dat zich voorgesteld heeft. En dat is, en dat is nog zo, de belofte is Gods. Maar het zwaard des geestes, dat is iets anders. En dat gebruikt de Heer altijd wanneer dat hij predigt. Eerst is het waren verwonderd over die aangename woorden. Mens die wil gaarne de belofte des evangelies. En die wil gaarne een hemelvaart. Maar het zwaard des geestes om te sterven met Christus, Paulus zegt, ik leef, maar niet meer ik die leef, want ik ben met Christus getrouwd. En wat ik nu leef, leefend door het geloof van de Gods, die mij lief gehad heeft en hem zelf voor mij heeft overgegeven. Ziet, dat is Goede Vrijdag, Goede Vrijdag in de beleving met Christus te sterven. Om het Christus te erven. Dat is hem gelijkvormig te worden in zijn dood en in zijn betere opstanding. En nu de vrucht voor onszelf dat we alle zondaren zijn. Dat we alle gevallen zijn. Alle beelddragers. Naar voor God. Met niets kunt u nu dekken. Met geen kerk. Met geen godsdienst. Met geen verkeerd mens. Met geen dominee met vromigheid, nee mijn geliefde, nergens kan een mens zich mee bedekken en in een verbroken werkverbond, hij wil zich met allerlei vrome kunsten en met allerlei vromigheid, wil hij zich gaan bedekken om een grondslag te leggen om door de Heer aangenomen te worden. En als dat met de handen wordt geslagen, wel geliefde, dan rijst de vijandschap, de duivelse vijandschap die rijst op in de mens in uw hart en in mijn hart, want je moet niet denken dat we vrienden van Christus zijn, we zijn alle vijanden van Christus, Ach, dat niet klein, begrijp dat goed hoor, die vijandschap die moet overwonnen worden en die kan alleen maar door genade overwonnen worden, en dat we als een verklaarde vijand voor God in de dood terechtkomen en in de schuld voor God, ze zullen mij aanschouwen zeg de profetie in welke zij gestoken hebben. Ja, dan leert hij verstaan dat hij met zijn zonde Jezus aan het kruis heeft genaald. Niet waar? Dat leert hij door de geest der ontdekking. Dat leert hij door de geest die de wet gebruikt tot overtuiging en ontdekking. Dat we schattig staan aan al de geboden gods. En dat we het de boom des levens hebben verkloofd. In een hout des rooks. En dat we Christus eraan genageld hebben. En dat we Christus de kroon op het hoofd hebben gezet. Dat is onze erfenis. Hebt al ooit met die erfenis te doen gekregen? De aarde zal u niet anders voorbrengen dan Doorn en Distelen. En die Doorn en Distelen, die hebben we ontvangen. En? Nou zetten we de, die Doorn en Distelen in een kroon, zetten we die de Heer Jezus op het hoofd. En dat zullen ze nu zien. En dat is ook de verdienste van Christus. En dat is ook de vrucht van Christus. Dat hij hier nu zijn geest heeft verworven. En dan volgt er hier op Pasen. Op Goede Vrijdag. Na Pasen dan volgt er straks Pinksteren. Dat is de geest die uitgestort wordt. En dan volgt er in dat Zacharië 13 vers 1 volgt, de tien dagen zal er een fontein geopend worden voor de zonde van Davids huis en de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid, dat zal het wezen, oh dat wordt straks verkondigd op de pinsterdaag en dan door die geest daar zien ze dat, dat ze Christus hebben doorstoken, want bij de tekenen die daar gepaard gingen met het sterven van Christus was ook deze. Als die aarde schutte, die steen rond ze scheuren. Als de Vader spreekt en waaien, en heerlijkheid als de schepper. Dan hebben we hier het begin van de nieuwe schepping gods. Hier hebben we de verdienende oorzaak. Zie ik maak alle dingen in. Dat zich straks geheeren al zal toespitsen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wordt dan kan die eerste aarde niet meer blijven staan, in adem kan die aarde niet staan, dan is het maar een uitstel, dan geeft de Heere uitstel tot bekeren, maar dan straks, nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat is de brug van Jezus verdienste, dan geeft de schepper zichzelf als het offer en dan bloeit uit zijn zijde bloed en water, en ziet, dat is het begin, der schepping gods, der herschepping gods. Een nieuwe geboren. En als dat dan op de Pinksterdag verkondigd wordt, ziet, dan slaan ze zich op de borst. En tot het tekenen die bij Jezus sterven gepaard gingen was ook dit. Als die hoofd maar uitriep, waarlijk deze was God zo. En dat diezelfde schaar, die daar op Golgotha gestaan dit hebben dan de krijgskrachten gedaan, dit hebben dan de joden gedaan, dit heeft dan het volk gedaan die daar geroepen heeft, geef hey, de tempel, verlos zelf en kom af van het kruis enzovoort, drie groepen van mensen in hoofdzaak en dan keer ze terug van Golgotha naar Jeruzalem, de hoofdman heeft het al uitgeroepen, de, deze mens was God zo. Maar dan slaan ze zich op de borsten. Als ze daar van dat hoogteaar daar gaan. Naar de bloedstad, naar Jeruzalem. Op de borsten slaan. Wat is dat? Dat is in beginsel beleven. Dat we Christus aan het kruis hebben gedaan. Dit was met eerbied gezegd de voorbereiding reeds voor het Pinksterfeest. Als die duur verworven geest van Christus zal uitgestort worden. En als ze dan op de Pinksterdag verslagen in het hart werden, en als Peter's verkondigen dat ze door neid Christus aan het kruis hebben genomen. en dat ze moordenaar zijn van Christus, dat ze hem doorstoken hebben, dan wordt die waarheid vervuld, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, maar nu is er twee ze zullen over een bitterlijke hermen, zegt de schrift, op dat de schrift vervuld worden niet alleen in het voorwerp in Christus maar ook in het onderwerp degenen die in zijn verdiensten zullen delen en ingeleefd worden in Christus, daar zal ook de schrift vervuld worden, deze schrift namelijk, ze zullen over een bitterle kermen, gelijk met bitterle kermen, voor een eerstgeboren. geboren. Kijk je die gang van Golgotha naar Jeruzalem, weet je daar iets van, slaande op de borsten, dan zullen ze over een bitterle kermen, kijk je die tranen, of misschien zijn ge wel eens gevoelig geweest en dat gij bij de vrouwen van Jeruzalem staan, die weenden, ze hadden zo'n medelijden met Christus, ja. Of bij diegene die het zo verkondigde dat de vader die kon het lijden niet meer aanzien en toen is de zon verduisterd, ja. Maar je gevoelt wel dat dat praatjes zijn, althans ik hoop dat je ge dat gevoelt en dat die tranen van die dochter van Jeruzalem nooit in Gods terecht terechtgekomen zijn. Nee, de tranen van een boetvaart of zonder die leert dat die Christus aan het kruis heeft genomen. Die gaat uitroepen bij die ontzetten, is er dan een grote ontfermer, is er voor een naren kermer, voor een smekeling nog gehoord, is er nog een open oor, ja een open oor, waarom? Omdat de zijde van Jezus doorstoken is. dien dagen zal er een fontein geopend worden voor de zilver. En dat wordt het wonder van vrije genade geliezen. En dan worden we het met God eens. En dan weer dood voor het spukken en buigen. En het goedkeuren. Ja. Dan worden we gespeeld aan die water- en -goddienst van onze tegenwoordige tijd. En als het gaat over een ontdekte prediging, dan, dan zeggen ze dat tegenwoordig, dat is allemaal wettig, allemaal wettig. Maar de belofte, ja de belofte, ja. En neem die belofte maar aan mensen, maar het komt er voor enig mee op. Ja, want weet je, die beloften die zijn alleen in van kracht. Hoe dan? Wel in Christus zijn alle beloften, ja en amen, in Christus. En hoe komt men in Christus? Door met Christus te leiden, met Christus te sterven en met Christus op te staan. En voor die zijn deze beloften van die dierbare Christus. Ja en amen en die geloof. En dan heeft de Heer Jezus niet alleen zijn geef verworven. Maar dan heeft hij ook dat geloof verworven door zijn geest. Opdat gij geloven mocht staven. O, dat zal het wonder zijn. Daarvoor heeft de Heer Jezus reeds gebeden. We hebben de tekst genoemd, nietwaar? Die door uw woord, die van daaraan beginnen, aanschouwers en dienaars des woords zijn geweest, zegt de Heer Jezus tot de discipelen. Die door uw woord in mij zullen geloven. En ziet, dan is God daar. Een zoete plaats, het begin van een nieuwe schepping, de herschepping van de nieuwe mens die naar God geschapen is, waar kennisgerechtigheid en heiligheid. En dan wordt deze doorstoken Heer Jezus voor een arme zondaar zijn enige bedekking. Ja hij is hier bedekt gelijk de Vader gedekt en dat was reeds schaduwachtig. Hij verdekte adem uit. Bellen. En daar moest een lam voor geslacht worden. En dit is dat dierbare Godslam. Dit is dat ware Paaslam. Dat oude, dat Paaslam is voor ons geslacht. En dat dierbare Lam Gods. Waarvan de dichter zingt. Ja, dat Godslam rust mijn ziel. Vol verwondering bet zij aan. Gij hebt door uw dierbaar zon bloed al mijn zonde weggedaan. En u komt voor de kerken gods ook het sterven eenmaal. Voor ons alle mensen, dat kan spoedig zijn, dat kan onverwacht zijn. Kunt ge sterven, kunt ge God ontmoeten, misschien zegt ge mij zelf een ja, wat is de grond daarvan? Heb ge al zo Christus leren kennen als uw enige bedekking? Zijt je met deze Christus verenigd Heb je hem nodig gekregen, tot rechtvaardig maken en tot heilig maken? Is hij uw hoop? De apostel Paulus zegt ergens Jezus Christus die onze hoop is, die levende hoop, en die hoop die beschaamde omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is, door den geloof. O, geliefde, als dat het stervenzuur komt voor dat volk, Ach, dan kunnen ze niet zeggen ik, ik, ik heb dit leren kennen en ik ben bekeerd en ik ben dat. Noodzakelijk is het mensen, maar het is de grond niet. Daar zal een arme zonder niet op sterven, maar hij kan alleen sterven in Christus. En dat is noodzakelijk. Daarom is het zo nodig, een nauw leven, om met hem vereen te vereen in leven en in sterven, als al dat het oog breekt, en het angstig dood zwemt van mijn leed. dat uw bloed mijn hoofd bewekken, en mijn schuld voor God bedekken. Amen. O grote ontfermen, en op deze sterfdag, op deze goede vrijdag, een zaam geweest van de plaats des gebeds. O heren, we moesten in brand staan van de liefde Gods, en we kunnen zo dood zijn, o God, en zo hard als ijzer en zo koud als ijs. Dat is een mens. Ach, heren, mocht gij genade hangen, dat we met deze waarheid toch tot onszelf mochten ingeven. En dat het leidde tot nauw zelfonderzoek. En dat gij die begeerte in het hart mocht wekken en werken, heer. Om u te kennen in uw dood en in uw afstand. Gezegende borgen, zaligheid. Want die dag des Sabbats is groot. Ja, heer, dat vieren van dat paasland. van die stervende liefde. Die reeds aan deze zijde van het graf, maar straks dat lam, de Amsterdam en dat lam te volgen, ik zag een lam, staande als geslacht, dat ware paasland, dat zijt gij Heer Jezus, trouwe koning en borg van kerk, gedenk onze, verzoen het onze, en schenk het uur, het verhoor van den hemel ons stamel bidden, alleen uit genade om Jezus wil, Amen. Psalm 69, het 14e vers. 69, het 14e vers. Gij hemel en herden zee vermeld Godslag. maar al wat leed zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn zionhulp bewijzen. En Judas steen herbouwen uit het stof, 69, vers 14. En Heer Jezus Christus, de liefde gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.